Welkom, dit is de aankondiging van de Impact Podcast van ProNovative. Mijn naam is Dennis Verzand. De Impact Podcast gaat over het ontwikkelen van bedrijven en de mensen die daar werkzaam zijn. Om een hoogpresterende organisatie te worden, moeten we niet alleen maar arbeid nemen en geld geven. De medewerkers willen meer. En daarvoor moeten we een context creëren waarin mensen hun kwaliteiten kunnen laten zien, deze kwaliteit ontwikkelen en deze kwaliteiten inzetten. Over deze context gaat de reeks Impact Podcast. De Impact Podcast is beschikbaar via RSS en e-mailnieuwsbrief. Ga naar pronovative.blogspot.com voor links en show notes. Een goede avond, middag ochtend, waar je ook bent. Dit was Dennis van Santen voor Pronovative.